Uur. Remco Kampert stopt met schrijven. En van hem is deze waarschuwing: Als je niet uitkijkt, blijf je je leven lang voorbereiden. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag 7 maart en op deze dag in 1979 won bokser Rudy Koopmans de Europese titel in het half zwaar gewicht door in Ahoy Rotterdam de Italiaan Travesaro te verslaan. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen.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 Voor de Verenigde Staten staat definitief vast... dat Noord-Korea achter de moord zit op de halfbroer van Kim Jong-un. Als straf legt Amerika extra sancties op. De halfbroer van de leider van Noord-Korea... werd begin vorig jaar gedood op een vliegveld. Hij kreeg zenuwgas in zijn gezicht. Onderzoek bewijst volgens de VS... dat het communistische regime daarachter zit. De extra sancties worden opgelegd... vanwege het gebruik van het verboden zenuwgas. Opnieuw moet de Amerikaanse president Trump afscheid nemen van een adviseur. Gary Cohn, de directeur van de Nationale Economische Raad... en daarmee Trumps belangrijkste economische adviseur, stapt op. Cohn geeft geen reden voor zijn vertrek... maar het is bekend dat hij fel tegen de heffingen is... die Trump wil invoeren op buitenland staal en aluminium. Net als andere critici is hij bang dat de heffingen leiden... tot een internationale handelsoorlog.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 En bijna alle Nederlandse Europarlementariërs vinden dat de hoogste topambtenaar van, het, van de Europese Commissie zich moet terugtrekken. De benoeming van de Duitser Zilmaier is niet volgens de regels gegaan en moet dus ongedaan worden gemaakt, vinden de politici. Zilmaier zou in ruil voor zijn benoeming de leden van de Commissie een riante wachtgeldregeling en allerlei andere extraatjes hebben beloofd. Het weer bijna overal droog. In de opklaringen kan mist ontstaan. Later vandaag wisselend bewolkt en vanuit het zuiden is er kans op buien. Het wordt 7 tot 10 graden. Jolande van der Velder is al vroeg bij vanochtend bij de AWB om ons bij te praten over de situatie op het weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, in het noorden en het oosten van het land... daar moet het verkeer rekening houden met plaatselijk dichte mist. Er was een ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen... op de N35 Almelo richting Zwolle. De weg is voorlopig dicht bij Nijver Nijverdal. Je kan de omleidingsroute U41 volgen daar. Het NOS Radio 1-journaal. Weet je nog de storm in januari? Een westerstorm trekt over Nederland. Het KNMI heeft voor het midden van het land code rood afgegeven... voor zeer zware windstoten. Vanuit het hele land komen schademeldingen binnen. En op veel plekken zijn vrachtwagens omgewaaid. Ja, er was veel opheffen over toen over die vrachtwagens... die toch de weg op gingen tijdens de storm. Uh, toch mogen lege vrachtauto's ook tijdens een uitzonderlijk zware storm... blijven rijden. Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt een algeheel rijverbod... voor lege trucks... Tijdens de code rood, disproportioneel. De minister sprak met de transportsector over de gevolgen van de zware storm van afgelopen januari. En ondanks waarschuwingen om niet de weg op te gaan, werden tientallen vrachtauto's omvergeblazen. Goedemorgen, Arthur van Dijk. Goedemorgen. Meneer van Dijk, u bent voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Ik weet dat we elkaar toen ook hebben gesproken, de dag na die storm. U was er ook niet blij mee dat dat allemaal gebeurde. Nu is er geen rijverbod als er weer zoiets zich voordoet. Dat vindt u toch goed nieuws? Nou, goed nieuws. Uh, laat ik zo zeggen, ik ben blij dat we uh, in een goed gesprek met de minister... samen van mening zijn dat dat niet echt de oplossing is. En wat wij toen al hebben gezegd is natuurlijk dat als het uh, onverantwoord is om de weg op te gaan... dan moet je dat niet doen. Dat was ook ons advies uh, tijdens die storm. Maar we hebben ook geconstateerd dat, en dat hoorde u al, in het midden van het land is code rood. Dat betekent dat er dus ook andere plekken zijn waar het niet geldt. En uh, we hebben geconstateerd dat dat niet altijd de garantie geeft dat in een niet-code rood gebied met een storm die we hebben gehad uh, onlangs, toch ook auto's kunnen omwaaien. Omdat er toen ook soms windstoten uh, waren die, die echt ongelooflijk uh, hard waren. Ja. Uh, en dan krijg je eigenlijk, als je het hele land plat legt... wat ook al eens eerder is gebeurd, misschien kunt u zich dat nog herinneren... enige tijd geleden, en toen zijn er zelfs Kamervragen gesteld... waarom het hele, ka de hele, het hele land werd platgelegd. En nu hebben we een code rood gehad, met, een, uh, met consequenties die, die, die, die echt veel uh, zwaarder waren... waarbij onder andere ook het treinverkeer stil lag. Het is gewoon heel lastig om uh, op basis daarvan het hele land plat te leggen. Dus daar zijn we wel blij Ja, maar als je dan in termen blijft, dan zou ik zeggen: bij twijfel niet inhalen. Als het dan zo, uh, ja, zo tekeer gaat, dan moet je misschien gewoon maar zeggen: niet de weg op. Nou, dat klopt. En dat is ook het advies geweest uh, uh, tijdens Code Rood: van als je niet uh, per se op de weg hoeft te zijn, dan moet je dat ook niet, uh, niet willen. En ik denk dat dat door heel veel uh, vrachtauto's ook is gerespecteerd. Desalniettemin waren er nog steeds veel vrachtwagens op de weg. Ja, zijn tien, er tien, tientallen, toch? 66 vrachtwagens om, omgeblazen, ja. 66. Ja. En we zijn dus ook blij dat uiteindelijk de minister ook zegt van het, in eerste instantie is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de transportondernemer, de chauffeur, om op het moment dat je denkt van hé hey, het, het kan niet meer, dat je dan ook stopt, de auto langs de kant zet en uh, zeg maar het gevaar niet opzoekt. En dat is ook het handelingsperspectief wat denk ik uh, uh, bovenal uh, uh, blijft staan. En dat het de verantwoordelijkheid is van opdrachtgever, trans uh, transportondernemer en chauffeur. We hebben toen ook gesproken over uh, dat er ook wel wat uh, buitenlandse chauffeurs onder die 66 waren. Althans auto's. Um, omdat die het of niet wisten of, of dachten ja het zal mijn tijd wel duren. Ja, voor een deel heeft dat met informatievoorziening te maken. Voor een deel ook met chauffeurs die natuurlijk vertrekken op tijdstippen dat uh, de code rood nog niet is afgegeven. Dus dat er eigenlijk geen verbod geldt. Uh, bij buitenlandse chauffeurs is het natuurlijk nog het lastige dat je ze uh, moeilijk van tevoren kunt informeren. En uh, ja, daarvan hebben we wel afgesproken om langs de wegen die er zijn, en uh, dat staat ook beschreven in de brief van de minister, dat ze probeert om via andere kanalen... Uh, er zijn een aantal kanalen die daarvoor uh, ingezet kunnen worden. Uh, dat ze gaat proberen om die informatievoorziening verder te uh, verbeteren. Dat is ook in ons belang. En uh, ze gaat ook in overleg met haar uh, Belgische en Duitse collega's... om te kijken hoe uh, dat in dat soort landen geldt. Omdat je ook bijvoorbeeld in Duitsland veel van die uh, brugconstructies uh, hebt... waar je overheen moet en vaak ook slecht weer is. En uh, ook regelmatig uh, uh, codes worden afgegeven in verband met uh, zwaar weer. Kan de transportsector zelf verder nog iets doen? Nou, we hebben uh, dat hebben we ook tijdens het overleg aangegeven met de minister. Wij hechten heel erg aan, uh, nou ja, laten we zeggen... een chauffeur is uiteindelijk als een kapitein op het schip van zijn auto. Op het moment dat het niet veilig is, moeten er geen omstandigheden zijn... die hem dwingen om door te rijden. Dat heeft enige tijd geleden al geleid tot de ontwikkeling van het product. Dat is een safety deal. En uh, bij die safety deal uh, maken eigenlijk opdrachtgever transportondernemer en chauffeur de afspraak... dat ze zo veilig mogelijk uh, proberen om over de weg te rijden. In september uh, vorig jaar is er al een eerste proef gestart. In een distributieketen We moeten dus denken aan een chauffeur... Die, uh, er gelden vaak ook uh, uh, boetes als er te laat wordt afgeleverd bij een klant. Het is allemaal uh, just-in-time delivery, zoals we dat tegenwoordig heten, uh, of noemen in de logistiek. Maar als er dan extreme omstandigheden zijn, en dat kan dus ook het weer zijn... Nou, dan zou het natuurlijk heel raar zijn als een chauffeur uit veiligheidsoverwegingen te laat komt... omdat hij veilig probeert te blijven rijden... en dan toch een boete zou zijn. Oh ja. nou, die safety deal hebben wij ook ingebracht bij de minister als een, als een instrument... om binnen onze sector het besef verder te doen, laten vergroten... Om, om te zorgen dat in dit soort omstandigheden... de chauffeur uiteindelijk toch degene moet zijn die het besluit neemt... om wel of niet door te rijden. Ja, uiteindelijk voor veiligheid van die chauffeurs... maar ook de andere weggebruikers natuurlijk. Daar maken we ons zorgen over. Bovendien, het levert een hele hoop... Gedoe op natuurlijk als daar vrachtwagens omvallen. En de vraag is natuurlijk, meneer Van Dijk... bij de volgende Code Rood... zitten we dan een paar dagen daarna weer zo te praten zoals nu? Nou, ik denk dat bij de volgende Code Rood... Uh, gaan wij natuurlijk, net als we de afgelopen keer hebben gedaan... daar waar, waar het ons lukt uh, en mogelijk is om onze uh, sector te informeren... over het feit van als het niet nodig is, gaat de weg niet op. Uh, het is niet voor niks Code Rood. Dat zullen we bij een volgende Code Rood weer doen... Ik denk ook dat, uh, uh, want er staan nog veel meer zaken in die brief... maar we kunnen we waarschijnlijk niet alle bespreken... maar ook als het gaat over de samenwerking op de weg... tussen de verschillende partners, dat we daar gaan proberen... om die informatievoorziening uh, verder uh, te vergroten. Ja, en uiteindelijk uh, uh, gaan we natuurlijk ook benadrukken... en dat is ook wat we hebben afgesproken met de minister... dat we binnen onze keten verder uh, zullen aangeven... dat het uiteindelijk de chauffeur moet zijn... die het besluit maakt van, ja, dit is echt onveilig... Uh, ik zie allerlei dingen gebeuren om me heen... Ik zet die auto aan de kant en uh, ondanks het feit dat misschien... in een gebied van Nederland code rood niet geldt... ik ga toch aan de kant staan uh, omdat ik uh, erger wil voorkomen. Dank nou, voor dat u. Moet, uh, als ja, goed is genoeg zijn. Duidelijk, dank voor uw reactie. Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland was dat. Misdragingen van medewerkers van hulporganisaties zoals Oxfam... die zullen in de toekomst met subsidiekortingen worden bestraft. Dat wil minister Sigrid Kaag. Zij is voor ontwikkelingssamenwerking. Misdragingen zijn volgens haar geen patroon, maar het gebeurt wel te vaak... Zijde minister gisteren na een Kamerdebat... over de seksfeesten van het Britse Oxfam op Haiti. Die waren in 2010. Het lijkt een patroon als je kijkt naar de berichtgeving. Als je kijkt naar de, de vele jaren... dat het merendeel van de hulporganisaties... internationaal en lokaal... assistentie hebben verleend, bescherming... mensenlevens hebben gered, dan... Is het een onderdeel, maar het bredere verhaal blijft nog steeds dat heel veel mensen oneindig goed werk verrichten. Maar in deze sector, waar dan ook, overheid, NGO's, elders ter wereld, is geen ruimte, geen, geen tijd, geen geduld of geen uh, aanvaarding van misbruik. Het zijn incidenten, maar het zijn er wel te veel. Het zijn er veel te veel. En daarom, zoals u weet, heb ik ook helder vanaf het begin meteen gezegd... onacceptabel, zero tolerance. We gaan het aanpakken. We stellen heldere verwachtingen. En we rekenen organisaties daarop af. U wilt er een prijskaartje aan hangen als bij organisaties mensen zich hebben misdragen. Hoe moeten we ons dat gaan voorstellen? Nou, het is een heel, uh, heel, heel complex verhaal, maar het gaat om preventie, actie, sanctie. Preventie is natuurlijk veel beter organisaties aansturen, toezicht houden, meldpunten hebben ombudspersonen. Dan kom je op op actie. Wat doe je voor slachtoffers? Hoe treed je op? Hoe uh, maak je een einde bijvoorbeeld aan een melding als er vermeende uitbuiting plaatsvindt machtsmisbruik of seksueel misbruik? Sanctie element is inderdaad financiële sancties. Ja, u wilt ze financieel kunnen straffen als er achteraf is gebleken dat er iets dergelijks is gebeurd. Dat kan nu nog niet. Dat kan nu nog niet. Ik wil ja? ook de daders uiteindelijk zorgen dat we op nationaal niveau... of op een andere manier door de organisatie zelf... dat er natuurlijk consequenties worden verbonden... en de organisaties, waar dat mogelijk is, ook zelf naar de rechter stappen. Want seksueel misbruik kan niet, mag niet. Dus we moeten een hele cyclus gaan opbouwen, heel snel, met elkaar. En ik ga dit ook internationaal doen, samen met de Britten... en een aantal andere landen. Want het is, zoals ze zeggen, across the board. Onacceptabel. is onacceptabel. Dat prijskaartje... Hoe... Betekent dat dan dat een organisatie achteraf gekort kan gaan worden op de subsidie die die organisatie van de overheid krijgt? Dat gaan we nu onderzoeken. In de toekomst wel, nu nog niet. Want de, de akkoorden zoals die in het verleden zijn opgesteld, hebben dat element niet meegenomen. Je kunt niet iets, iemand op iets afrekenen, organisatie, op iets wat je niet van tevoren hebt meegenomen in de ondertekening van je contract. Nee, je kunt het niet met terugwerkende kracht doen, zegt u. Is dat onbevredigend? Een deel van de Kamer wil eigenlijk dat het wel gebeurt. Uh, dat klopt, ja, het is heel onbevredigend. Maar ik, ik, ik, zit natuurlijk ook, ik, ik moet er ook heel helder en zuiver naar blijven kijken. Kijken naar de, lang, de actie nu en iets wat ik ook kan uitvoeren. Ik kan niet iets gaan roepen wat uiteindelijk onuitvoerbaar blijkt. Omdat het juridisch niet haalbaar is? Omdat het juridisch niet haalbaar is. Maar waar ik wel aan kan werken, dat ik het kader zo ga scheppen... en formuleren, dat het wel uitvoerbaar wordt. Dat was minister Kaag in gesprek met verslaggever Wilco Boom. NOS Radio 1 Journaal. 13 over 6, ik praat u bij al van wat gisteravond gebeurde op Radio NTV. 41 jongeren die intrekken bij een verzorgingstehuis voor ouderen. Dat was te zien in de documentaire Een Nieuwe Morgen. Werd uitgezonden op NPO 2. Een aantal van de bejaarden vond het helemaal niet erg. Al die jonge lui in huis, met name twee mannelijke senioren... die keken hun ogen uit. Oh, kijk eens aan een mooi gezelschap hoor. Oh, dat komt best goed hier, zie je dat? Ja, zeker wel. Dat is heet wel beter als dat er dan Nou, zit. nou, we met een maand. toch toch zoiets. Kijk, kijk de mooie kleuren. <laughs> oh, en wel we, we lekker het jonge Dood. Do, do. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold legde bij Pauw uit... wat hij zo gevaarlijk vindt aan Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Jeroen Pauw wilde vooral weten wat Pechtold bedoelt met de opmerking... dat we bij Baudet op tijd moeten zijn. Maar op het moment dat je als politicus groepen wegzet... en we hebben dat bij Bonnet nu gezien als hij zegt... Hè, ik wil niet dat Europa afrikaniseert. Ik wil dat Europa dominant blank en cultureel blijft. Uh, maar over, over homoseksualiteit, uh, over vrouwen. Maar dat kan niet in Nederland, dat is discriminatie. Ja. Paul gaf tegengas en zei dat er mensen zijn... die juist vinden dat Pechtel discrimineert. Er zijn zelf geloof ik veertig mensen die een aangifte tegen u hebben gedaan. Ja. Dat ze vinden dat u, dat u ook discrimineert. Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fout terechtzet. Ja, dat was toen met Seilstra. Het ja. ja. ging natuurlijk over Russen in het Kremlin. En zo zie je... Ja, nee, nee, dat heeft u niet gezegd. Dit is een soort wildersroute nee. die u nu doet. Eerst zegt u iets geef, over Marokkanen toe... en daarna criminele Marokkanen. Ik dus volgende dag, en ik geef het hier nog graag toe... dat was een te generaliserende opmerking. Ook bij Bouw twee ouders die daar op over het verlies van hun zoon vertelden. De 23-jarige Niels kwam om het leven bij een ongeluk in Frankrijk...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 Het gemist wordt wel steeds erger. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Ilse de Lange. Tien jaar geleden, Ilse de Lange, was dat zo incredible. Hier liggen ze, de ochtendkranten, dit zijn de voorpagina's. De verbetering van het contact tussen ouders en kinderen... heeft bijgedragen aan de daling van de jeugdcriminaliteit, schrijft Trouw. Het aantal minderjarige verdachten boven de 12 is in 2016 met een derde gedaald ten opzichte van 2012. En dat komt deels door gedrag en hulp van de ouders... blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit. De uitkomsten van het onderzoek zijn overigens niet om te draaien. Het is niet zo dat er bij jongeren die gewapende overvallen plegen... of moorden per se iets is misgegaan in de opvoeding. In steeds meer winkels kun je niet meer contant betalen, maar alleen pinnen. En dat geldt nu ook voor enkele gemeenten, schrijft de Volkskrant. Onder meer in Leiden, Tilburg en Amersfoort is de kassa bij publieksbalies afgeschaft. Dus kunnen burgers niet meer met contant geld hun paspoort of rijbewijs betalen. De gemeenten vinden dat fijner, want het is een stuk veiliger... nu ze het geld niet meer bij de bank hoeven af te geven. Maar de Nationale Ombudsman en de Nederlandse Bank zijn niet blij. Die vinden dat er tenminste één balie voor contant betalen moet zijn... om mensen te die niet willen of kunnen pinnen. Er moet een einde komen aan de toename van lokale milieuzones... voor oude dieselauto's. Daarvoor pleit Vereniging RAI van autofabrikanten en importeurs... in de Telegraaf. De brancheorganisatie zegt dat, naar aanleiding van het besluit... van de gemeente Arnhem, die volgend jaar de strengste milieuzone... krijgt van Nederland. De Vereniging RAI vindt het raar dat mensen de in de ene stad... wel in mogen met hun auto, maar de andere niet... Gemeenten weten dat er landelijke richtlijnen komen. Wacht die dan even af, zegt de branche. Minister van Veldhoven hoopt daar voor de zomer nog duidelijkheid over te kunnen geven. En het kabinet gaat buitensporige topinkomens in de zorg... harder aanpakken, meldt het Financiële Dagblad. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken... en minister Bruins voor Medische Zorg werken aan een wetsvoorstel... om te voorkomen dat zorginstellingen via een truc... meer kunnen verdienen dan wettelijk is toegestaan. Voor een groot deel van de zorg geldt een verbod op winstuitkering... zodat bestuurders en aandeelhouders zich niet met publiek geld verrijken. En daar is veel toezicht op, maar door een maas in de wet... weten de zorginstellingen dat te vermijden en de ministers willen daar dus een einde aan maken. Jolanda van der Velden, waar staat het nu al stil? Het staat in ieder geval stil in het oosten van het land... op de N35 Omelo richting Zwolle. Dat kwam door een ongeluk tussen de west en Hellendoorn... zo'n 20 minuten vertraging. De weg is daar voorlopig ook nog dicht. Er moet ook nog onderzoek plaatsvinden. Je wordt omgeleid via omleidingsroute U41. En het gaat wat trager al op de A27 van Breda naar Utrecht... bij Lexmond, 5 minuten vertraging. 9 minuten voor half 7 is het. We gaan naar Indonesië, want um, dat land geeft Nederland toestemming... voor een nieuw onderzoek naar aanleiding van de slag in de Javazee... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse experts mogen stoffelijke resten onderzoeken... die zijn mogelijk van gesneuvelde Nederlandse militairen. Eerder werd al duidelijk dat de gezonken Nederlandse oorlogsschepen... die in de Javazee liggen, illegaal zijn geborgen... maar daar is niks meer van teruggevonden. Contact met onze correspondent Michel Maas in Jakarta. Michel, de Nederlandse experts zijn al onderweg begrijp ik naar Indonesië. Wat gaan ze daar dan onderzoeken? Uh, nou ja, volgens de brief van de minister gaan ze de stoffelijke resten onderzoeken. Je zei dat net al, van, uh, uh, die zijn afkomstig uit schepen die illegaal zouden zijn gesloopt. En die uh, stoffelijke resten die zijn begraven op een lokale begraafplaats aan de kust in Java. En uh, daar zijn ze een paar dagen geleden uh, opgegraven om te kunnen worden onderzocht. En die, al die botten die zijn nu verzameld op een politiekantoor in de regio. Want hoe, hoe zijn die botten daar dan precies terechtgekomen? Nou, het, het verhaal is dat uh, schepen die zijn vergaan... Uh, onder andere schepen, Nederlandse oorlogsschepen... die in die slag in de Javazee zijn vergaan... dat die zijn geborgen, uit de zee zijn gevist... Uh, door uh, grote bergingsschepen en vervolgens aan land gebracht. en uh, Aan land zijn die in stukken geknipt en gesneden... en vervolgens uh, verkocht als oud ijzer. En uh, in dat proces zouden de slopers die stoffelijke resten hebben aangetroffen... en die zouden ze dus hebben verzameld en daar begraven. En hoe groot is de kans dat die botten van Nederlandse marine mensen waren? Ja, dat is niet duidelijk. Er zijn aanwijzingen, er zijn vermoedens... maar er is geen enkel tastbaar bewijs... dat het inderdaad om die Nederlandse schepen ging. Er zijn geen stukjes van die boten meer over. Er zijn alleen wat foto's en er is het speurwerk geweest... van een Indonesische journalist... die uh, in ieder geval tot uh, de vondst van deze botten heeft geleid. Maar uh, uit alles, uit alle vermoedens is niet echt eenduidig vast te stellen... of dit inderdaad de Nederlandse schepen zijn geweest of niet. Nee, want dat, dat, dat is eigenlijk nooit opgehelderd. Je bent daar zelf ook wel eens op onderzoek uitgegaan... om erachter te komen waar die schepen dan gebleven zijn. Maar daar kwam geen antwoord op. Nee, nee, dat, uh, we hebben alleen kunnen achterhalen... hoe die schepen aan hun einde zijn gekomen. Want uh, dat, uh, dat is een techniek, een methode... die langs de hele kust van Java wordt toegepast. En uh, dat, dat is alles wat we hebben kunnen vinden. We hebben ook uh, aan slopers gevraagd... of er uh, nog stukjes van schepen ergens te vinden zouden zijn. Maar uh, alles is weg. Er zijn alleen nog wat uh, foto's van verdwenen bewijsmateriaal. En uh, ja, die foto's... die, die uh, die suggereren dat er misschien Nederlandse schepen daar zijn gesloopt... maar niet meer dan dat. Nee, nee en, en ik begrijp dus dat die Indonesische journalist... Uh, dat wel boven, in ieder geval boven water heeft gekregen... dat er botten ergens zijn begraven. Nou, daar gaan Nederlandse experts nu naar kijken. Stel dat dat resten zijn van uh, Nederlandse marine mensen. <kijkt> wat gaat er dan mee gebeuren? Nou, vermoedelijk zullen ze dan worden, uh, netjes worden bijgezet... Op, het, uh, op de erebegraafplaats in Surabaya... waar uh, heel veel andere slachtoffers van de slag in de Javazee... en ook slachtoffers uh, überhaupt van de Tweede Wereldoorlog... en de strijd daarna hier in Indonesië liggen begraven. Michel Maas was dat in Jakarta, Indonesië. Vanavond in de AVAS Live in Amsterdam treedt Stephen Wilson op. Bekend ook als zanger van de Britse band Porcupine Tree. En nou moet u even weten dat collega Wolter mij de afgelopen tijd... al een paar keer heeft geattendeerd op het album To The Bone van deze Wilson. Uh, dat heeft hij vorig jaar uitgebracht. Moet je eens van verdraaien, zegt hij dan steeds. En ook via Twitter werd ik een tijdje terug al eens een keer op Stephen Wilson gewezen. Dus misschien speelt hij dit nummer wel vanavond. Dit is Nowhere Now. Six feet underground, we Backwards now At the speed of sound We are nowhere now Too much time to kill Too much wasted Too much everything There's no need to think Here above clouds I am free And I feel the rush of love Steven Wilson dus. Zijn album heet To The Bone. Vanavond treedt hij op in Amsterdam en u hoort het liedje Nowhere Now. Het is half zeven, NTO Radio 1.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 Er komt een opening in de Brouwersdam. Sinds het Grevelingenmeer in 1971 werd afgesloten... is de waterkwaliteit hard achteruit gegaan... doordat er te weinig zuurstof in de diepe delen komt. Minister van Nieuwenhuizen trekt 75 miljoen euro uit... voor de aanpassing van de Brouwersdam. Voor de Verenigde Staten staat definitief vast... dat Noord-Korea achter de moord op de halfboer van Kim Jong-un zit. Die werd begin vorig jaar gedood op een vliegveld... doordat hij zenuwgas in zijn gezicht kreeg. Als straf legt Amerika extra sancties op tegen Noord-Korea. Opnieuw vertrekt een vertrouweling van de Amerikaanse president Trump. Zijn belangrijkste economische adviseur Gary Cohn stapt op. Hij gaf er geen reden voor, maar het is bekend... dat hij fel tegen de heffingen op staal en aluminium is.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 Het weer. In de ochtend komt lokaal dichte mist voor. Later vandaag wisselend bewolkt. En vanuit het zuiden is er kans op buien. Maar er is ook wat ruimte voor de zon. En het wordt tussen de 7 en 10 graden. File-nieuws nu, Jolanda van der Velde. Het is een normaal begin van de woensdagochtendspits. Eigenlijk vrij weinig bijzonderheden. Behalve dan natuurlijk de N35 Almelo richting Zwolle. Die is dicht door een ongeluk tussen de West en Hellendoor nu 3 kilometer. De vertraging is inmiddels een half uur. Geen idee hoe lang die afsluiting nog gaat duren. Verder de meeste vertraging in Noord-Holland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 Lees Trouw nu 7 weken voor 5 euro. Ga voor de actievoorwaarden naar trouw.nl slash 75 jaar. 3,5 minuut over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er worden steeds minder auto's gestolen. Vorig jaar daalde het aantal autodiefstallen met maar liefst 14 ten opzichte van het jaar daarvoor. Maarten Bloem van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het allemaal onderzocht. Meneer Bloem, goedemorgen. Goedemorgen. 14 is toch een, een beetje abstract. Hoeveel, hoeveel auto's zijn er dan toch nog gestolen? In 2017 waren dat er uh, ruim 8,500. En als je dat vergelijkt met 2010, is het zelfs 40% minder. Toen zaten we nog boven de 14.000. Ja, nou, staag uh, wordt dat aantal dus minder. Hebt u daar een verklaring voor? Uh, nee, dat weten we niet precies. We hebben het ook niet onderzocht. Uh, een mogelijkheid is dat de preventie beter wordt. Dus dat auto's bijvoorbeeld beter beveiligd zijn, waardoor ze moeilijker te stelen zijn. Uh, maar de trend die je ziet bij autodiefstal past ook wel bij de ontwikkeling in veel andere vormen van diefstal en criminaliteit... dat wordt de laatste jaren sowieso ook minder. Ja, maar goed, het is ook tegenwoordig lastiger, denk ik. Om, ik vroeger kon je misschien met een, met een oude kleerhanger oh. nog een auto open krijgen. dat wordt tegenwoordig wat lastiger. Dat, dat zou goed kunnen. Wij, wij hebben daar zelf geen onderzoek aan gedaan... maar het zou goed kunnen dat uh, door, door betere slotbeveiliging, preventie... het wel steeds moeilijker wordt om, uh, om ze te stelen. Ja. Of komt die daling misschien ook omdat de politie meer dieven oppakt... Nee, de afgelopen jaren vindt de politie minder verdachten bij autodiefstal. In 2010 was dat nog in ongeveer 11 op de 100 gevallen. En in 2016 was dat in 8 op de 100 gevallen werd er een verdacht gevonden bij autodiefstal. En als je autodiefstal vergelijkt met andere vormen van diefstal... dan zie je dat er relatief weinig verdachten gevonden worden. Ja, nou, in die zin zou je kunnen zeggen het is een lucratieve business voor dieven. Dat zou ik zelf niet durven bevestigen of ontkennen. Maar het feit is dat er relatief weinig zaken opgelost worden. Ja. Nou ja, het blijkt dan ook dat het minder populair is bij criminelen om zich hier aan te wagen. Weet u ook, want u kijkt dan naar heel Nederland natuurlijk, waar worden de meeste auto's gestolen? In Limburg worden relatief veel auto's gestolen. Ook in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam en steden zoals Arnhem en Nijmegen... Uh, en wat, wat daaraan opvalt is dat daar vrij veel regio's bij zitten... die uh, grensregio's zijn. Limburg, maar ook Arnhem en Nijmegen. Uh, dus dat zou erop kunnen wijzen dat het grensgebied... een aantrekkelijk werkgebied is voor autodiefen... omdat ze die auto's dan snel naar het buitenland kunnen krijgen en zo makkelijk uit de handen van de politie proberen te blijven. Ja. Dank voor de uitleg, Maarten Bloem van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verhaal achter de cijfers. En we blijven nog even bij de auto's, want de gemiddelde CO2 uitstoot van nieuw verkochte auto's in Europa is voor het eerst in tien jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau JATO Dynamics. De stijging komt vooral doordat er minder diesels zijn verkocht en meer benzineauto's. En ja, dat roept dan toch vragen op. Maarten Palte, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het onderzoeksbureau. We keren ons af van de diesel en de uitstoot gaat omhoog. Hoe kan dat? Nou ja, kijk, de auto stoot verschillende uh, zaken uit. En uh, uh, het onderzoek waar wij het even over hebben gehad... Was, ging vooral op uh, CO2. Dus niet over NOx of andere zaken. En, en uh, het is nu helemaal zo dat een dieselauto... die uh, stoot over het algemeen iets van 5,5 uh, gram per kilometer... minder uit aan CO2 dan een benzineauto. Dus als er minder dieselauto's worden verkocht... en men stapt over naar benzineauto's... dan gaat die CO2 uh, uh, ja, daarmee omhoog. Ja, en is dat de enige reden voor die stijging van de CO2-uitstoot? Nee. Uh, we zien nog een aantal andere uh, trends. Uh, uiteraard kennen we ook allemaal het fenomeen crisis. Die is natuurlijk een tijdje over. We hebben afgelopen jaar een keer een onderzoekje gedaan... van hey, wat gebeurt er nou met de gemiddelde verkoopprijs? Uh, nou In dit geval even voor Nederland... En dan zien we in dat in een periode bijvoorbeeld van 2014 naar 2017... de, de gemiddelde prijs van een, van een auto die in Nederland wordt verkocht... van 27.000 naar bijna 30.000 is gegaan. Dus een stijging van 10%. Dus wat groter, wat luxer. Het mag allemaal weer wat meer. Dus dat is één, één trend die, die je ziet. En uh, de SUV, hè, zeg maar, uh, wat vroeger een beetje terreinwagens uh, waren... Ja, die zijn helemaal, uh, uh, helemaal hot in, uh, in Europa en ook in Nederland. Ja, en, en die zijn gewoon vervuilender. Uh, wat zwaarder, wat hoger, uh, wat bredere band. Allemaal factoren die meetellen in, uh, in hoeveel CO2 een auto uiteindelijk uitstoot. Ja. Hoe, hoe steekt Nederland af bij de rest van Europa? Uh, niet echt het braafste jongetje van de klas, maar we, zitten, we doen het wel netjes. Uh, kijk, Noorwegen is absoluut de koploper. Die, uh, die hebben er echt hele zware programma's op zitten om, uh, om te elektrificeren. Kijk, Noorwegen heeft natuurlijk heel veel geld vanwege hun, hun olievoorraad... en die, die, ja, die zijn er slim mee, uh, mee bezig... Uh, wij staan op de vijfde plaats, stonden we vorig jaar trouwens ook. Alleen, uh, wij stoten vorig jaar in Nederland... Uh, zeg maar, ja, als, je, als je alle auto's die uh, verkocht zijn in 2017 elkaar optelt, zaten we uh, eerst op 105,7 en nu op 109. Dus we zijn 3,4 gram in Nederland zelfs. Uh, Nederland is wat, wat, wat meer gestegen dan, uh, mm. dan, dan Europa zelfs. Ja, en dan vraag je je af hoe moet dat dan? Uh, want we gaan richting 2021. Dan wil de EU dat de gemiddelde uitstoot van een nieuw verkochte auto op 95 gram per kilometer ligt. Gaan we dat halen? Uh, nou, dat is uitdagend. Uh, misschien is dat zelfs wel een understatement, maar het is een, het is een uitdaging. Alhoewel, uh, de, de komst zeg maar, echt van, van, van elektrische auto's gaat nu echt ook wel op gang komen. Uh, de, de, de, de, de laadpaalinfrastructuur uh, begint echt goede, goede vormen aan te nemen... De uh, actieradius is, uh, van die elektrische auto's wordt steeds netter. Alle fabrikanten beginnen ook gewoon uh, elektrische auto's in hun programma te, te, te, te krijgen. En aan de andere kant, ja, uh, ze moeten wel, hè, want als je als fabrikant niet voldoet aan die, uh, die, die uitstootnormen over je vloot, ja, dan krijg je boetes aan boetes de broek. Ja, je kunt beter dat geld stoppen in, in research en development, in de ontwikkeling van, van elektrische auto's, dan dat je uh, boetes loopt af te, te, te betalen aan. Uh, de Europese Commissie. Ja. Dank voor de uitleg. Maarten Palten van onderzoeksbureau Jato Dynamics. Hij vertelt wat je moet weten. Maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. NOS Radio 1 Journaal. Het is 20 minuten voor zeven. We blijven nog even in Europa. Want de hoogste topambtenaar van, het, van de Europese Commissie... dat is Martin Selmayr, die moet opstappen. Dat vinden bijna alle Nederlandse Europarlementariërs. Zijn benoeming twee weken geleden is niet volgens de regels gegaan... en moet dus ongedaan worden gemaakt. De politici zeiden dit tijdens een verkiezingsdebat... voor het NOS-programma Europa deze week. Als hij de eer niet aan zichzelf zou willen houden... en dat zou me overigens verbazen als ik kijk hoe die opereert... dan zou ik zeggen, dan moet de commissie, het politieke college... moet die benoeming ongedaan maken. Als dit in Burkina Faso zou gebeuren, zou het land geen steun meer geven. Hè? Zou zo bestuur je een land niet. Veel ongenoegen in het Europees parlement. Iedereen is tegen. Maar waarom zijn ze nou eigenlijk zo boos? Ik denk dat het, dat het heel kwalijk is wat er is gebeurd. Uh, en uiteindelijk... Kijk, meneer Zelmaier, die ziet het kennelijk als een soort zelfbedieningswinkel. Uh, wij moeten straks naar de kiezer toe. Allemaal, he, alle kiezer, verschillende kiezers die wij bedienen. Uh, en dat uitleggen. En het valt niet uit te leggen. Volgens mij zijn we het redelijk eens. Dit is handjeklap geweest. En hij kan beter zeggen, ik heb het draagvlak niet meer. Ik treed terug. En dan een gewone procedure. En liefst zo openbaar mogelijk. Ook met wat zijn de voorwaarden, criteria, voldoen je eraan, et cetera. Eigenlijk weet Iedereen in Brussel, Zelma, gaat niet weg... tenzij de regeringsleiders iets van willen maken. Ik vind het geweldig dat hier de regeringspartijen zeggen dat hij weg moet. Maar dan moet je er nu voor zorgen dat Rutte hier ook een politiek punt van gaat maken. Anders is dit gratuit. Ik ga nu bellen. Absoluut. <lacht> Was Eikhout van GroenLinks die ervoor zorgt dat Hans van Balen van de VVD... de premier van de VVD, Mark Rutte, gaat bellen. En Eikhout is wel verbolgen over de benoeming van Selmeijen als topambtenaar... omdat die topambtenaar ook bij de toppen zit. Bij die toppen, die Europese toppen, waar Rutte ook bij aanwezig is. Overigens, het CDA heeft een iets genuanceerder standpunt. Ik vind dat dit echt een, totaal geen schoonheidsprijs verdient. En wat mij nog meer baart dan alleen die procedure die aan alle kanten ruikt... is de link die gemaakt wordt naar uh, de discussie over langer wachtgeld, hoger wachtgeld... Uh, een auto met chauffeur, uh, twee medewerkers, uh, dat hele verhaal. Ik heb dat nog niet zwart op wit gezien. Maar het is wel, als dat klopt, voldoende om hier heel diep in te gaan graven. En als dat laatste punt klopt, vandaar dat mij dat nog meer zorgen baart... Uh, brengt dat zelfs potentieel een commissie in gevaar. Volgende week wordt het debat gehouden in Straatsburg. En dan weten we of het werkelijk commissie wankeld wordt... of dat het alleen maar stoere woorden zijn geweest. Dat was een bijdrage van Bert van Sloten. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Defensie heeft oude maar nog werkende geweren en machinepistolen in bruikleen gegeven aan medewerkers die wapens verzamelen. En omdat een deel van hen weigert om ze terug te geven, is nu een rechtszaak gestart. Dat meldt de Telegraaf. Defensie leende de legerstukken uit tussen 2000 en 2003 aan leden van de Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen. Daarna besefte de organisatie dat dit niet strookte met het beleid. En werd iedereen gevraagd ze weer terug te geven, maar dat weigert een deel dus. Voor het eerst moet een middelbare school de ouders van een dyslectische oud-leerling een schadevergoeding betalen. Volgens de rechter heeft het een school in Bladelhem niet goed begeleid, schrijft het AD. De ouders trokken aan de bel bij de schoolleiding, maar de jongen kreeg het advies om naar een lager niveau te gaan. De rechter rekent het de school ernstig aan dat hij dat advies zonder goede onderbouwing kreeg. De school moet 4600 euro schadevergoeding betalen en volgens onderwijsjuristen kan de uitspraak ertoe leiden dat meer ouders vraagteken zetten bij de zorgplicht van scholen. De beheerder van de hoge snelheidslijn, Infraspeed... gaat een schadeclaim van tientallen miljoenen euro's per jaar... bij het ministerie van Infrastructuur indienen, dat schrijft de Telegraaf. Te zware en te langzame NS-treinen zouden de kwetsbare HSL-rails... en bovenleiding sneller kapot maken En daardoor is nu extra onderhoud nodig, zegt Infraspeed. De NS is zich van geen kwaad bewust in de krant. En het ministerie onderzoekt nu wie er verantwoordelijk is voor de schade. En de nood is hoog in de tuinbouw. Tuinders en toeleveranciers kunnen niet aan personeel komen. En om het personeelstekort op te lossen... neemt een klimaatbeheersingsbedrijf in de Lier nu een opmerkelijke maatregel. De eigenaar is bereid om de studieschuld van toekomstige werknemers over te nemen... zegt hij tegen Omroep West. Dus voor jonge, enthousiaste mensen zeggen we nou, kom maar praten. Betalen wij je schuld? Kunnen jullie een huis kopen? Hebben jullie een goede baan? En wij het in, en hebben het naar ons zin en jullie hebben het naar je zin. We willen daar best wel ver in gaan, maar dan verwachten we ook wel terug van de mensen. Dus dat ze natuurlijk ook langduriger blijven. Dus hoe langer je blijft, hoe meer ik betaal. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. En hij is dus bereid om wel 18.000 euro aan studiegeld schuld over te nemen. Ja. Woensdagochtendspits komt op gang, Jolanda van der Velden. Het is een echte normale woensdagochtendspits. Eigenlijk niet al te veel bijzonderheden, ook niet zo gek veel vertraging. Uh, meer dan vijf minuten vertraging zie ik nu op de A27 Breda richting Utrecht... tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En we zitten nog wel met de afsluiting van de N35 Almelo richting Zwolle. Die is dicht na een ongeluk tussen Wierdenwest en Heddendoorn. Verkeer wordt omgeleid via omleidingsroute U41.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 05 een klavertje 4, dagen als deze schaars, dus klagen we niks, niet, niet hier. Hallen me goed, zoeken naar vertier, move naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Ken de vier, kende haar via via, zei me via ook. Ik had zoiets van, zien we zien hoe het loopt naar nou wat ik wil, ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken, zijn we op weg naar huis, nog een bericht, lekker Slaapplek, lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch, toch? Is wat ik zei tegen haar dus. Sla maar lekker ding hand. Jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch hey, Is wat ik zei tegen haar dus. yeah. Die dagen daarna met sms gevuld bericht, terugbericht, Geen bericht, terugbericht, bericht Geen bericht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 Die werden veertig maanden, waarbij elke nacht voor het slapen gaan de zinnen halen.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 is fantastisch toch, nog meer jij is fantastisch toch. Belgische zangeres Eva de Rovere met Diggy Dex, dat is een Nederlandse rapper en Slaap Lekker heet het liedje. Het is uh, elf minuten voor zeven. De komende vier jaar zijn er meer dan honderdduizend mensen nodig die in de zorg willen werken. Alle creativiteit wordt nu ingezet om die mensen te vinden. Dat merkten ook de medewerkers van de Kijkshop. Dat winkelbedrijf dat ging vorige maand failliet. 400 mensen kwamen op straat te staan. En die mensen die kregen een e-mail van de curator. Of ze wel eens hadden nagedacht over een baan in de zorg. En of ze naar een informatiebijeenkomst wilden komen. Nou, gisteravond werd er zo'n bijeenkomst gehouden in Den Bos. En het verslaggever Lars Geerts was erbij. Ruim 40 mensen zijn afgekomen op deze avond in Den Bos. Allemaal met hun eigen verhaal. Ik heb in totaal 22 jaar gewerkt bij de kijkshop. En wat deed u daar? Uh, Filiaalmanager. manager. En nu staat u op straat, zoals nu dat alles op ook u heet? Ja, nu sta ik op straat. Ja. Uh, bijna 12 jaar volgens mij. En wat deed u daar? Allround medewerker. Wat gaat het in allround medewerker? Een van alles. <laughs> ja, wou dat in. Zo, zo noemen ze dat gewoon bij de op Verkoopster. Als ze hadden gedacht dat het een avond zou worden... met allemaal verpleeghuizen en ziekenhuizen... die hun banen aan zouden bieden... dan komen ze enigszins bedrogen uit. Aan het woord is vooral de organisatie... die alle vacatures in de omgeving verzamelt. En die mensen erop wijst dat de zorg... een leuk, geweldig, prachtig vak is... waar ze ook nog in opgeleid kunnen... Worden. We zien dat uh, vacatures binnen zorg en welzijn steeds verder uh, aan het oplopen zijn. Op dit moment in Brabant uh, staan op onze vacaturesite Brabantzorg.net al meer dan 1100 vacatures open. En uh, ja, deze mensen zijn op zoek naar ander werk, noodgedwongen helaas. Uh, en we denken dat uh, we hebben de vraag gekregen vanuit het ministerie om hen voor te lichten over hoe het werken binnen zorg en welzijn is, zodat zij mogelijk uh, ja, kunnen overwegen om een overstap naar die sector te maken. Feitelijk komt het erop neer. Dat u ze heel graag wil verleiden om in de zorg te komen werken, omdat u enorm veel vacatures hebt. Ja, er zijn heel veel vacatures, vooral in de oudere zorg. Uh, we zien steeds meer organisaties uh, alle zeilen bijzetten om aan geschikte mensen te komen. En uh, ja, wij willen deze mensen daar zeker over informeren en verleiden om eens verder te kijken. En uh, te onderzoeken of, deze, ja, of er mogelijkheden voor hen bijzitten. Maar hoeveel mensen aan het eind van deze avond... overtuigd de overstap zullen maken naar de zorgsector. Het is niet, uh, eerlijk gezegd, niet mijn ding, de zorg. Uh, mijn moeder is dementerend en die zit in een verzorgingshuis. Um, ja, als ik daar kom, dan heb ik altijd wel het gevoel van... hier moet ik weg. Maar wat ik dus wel zoek in de zorg... Uh, waar ik wel misschien mijn steeds toe bij kan dragen... is administratie, of hetzij uh, techniek. Uh, ja, als, uh, als bijvoorbeeld hulpje uh, van uh, Manus voor Alles... Uh, uh, sloten maken, deuren maken, uh, verhelpen, repareren. Nou, ik heb net met een ex-collega of vriendin... hoe je het ook wil noemen, na twintig jaar gepraat. En wij hadden het net over buurtzorg. Dat lijkt ons dan nog wel... Ja, beter als in een uh, verzorgingstehuis. Maar dat is gewoon een gevoel Oké, okay, maar dat zou u in de wijkverpleging willen werken? Ja, liever in de wijkverpleging. Ja, daar heb je wel een, een opleiding voor nodig, weer. Ja, daar gaan we daar maar voor. En mag ik zo onbeleefd zijn om de vraag te stellen hoe oud u bent? Ik ben 52. En u wilt nog wel die opleiding gaan volgen? Nou, ja. Waarom niet, hè? Ja. Ik heb uh, jaren met mijn kinderen meegestudeerd, dus ik denk dat dat, dat nog moet kunnen. Dat was Den Bos gisteravond ministerie voor Volksgezondheid. Die komt volgende week waarschijnlijk met een uitgebreid plan... om tienduizenden nieuwe medewerkers in de zorg te vinden. We gaan naar uh, Martijs van der Wiel. Dat is de verslaggever van dienst deze woensdagochtend. Martijs, goedemorgen. Ja, goedemorgen, hier. En waar ben je naartoe op weg? Naar uh, de grens tussen Zeeland en uh, Zuid-Holland. Naar De Bruis, dan, die dan die in uh, 1971 is... Uh, aangelegd, dichtgegaan om de gevelingen af te sluiten. Onderdeel van de Deltawerk, je hoorde het al. Er komt geld vrij om uh, daar een gat in te maken. Een gat in de dam om het water in dat gevelingen meer te verbeteren. Is slecht, hè. Het is een, een dode bak, zoals ze dat noemen. Water wat te ververst wordt. troebel, uh, te weinig leven, te weinig zuurstof. En uh, dat willen ze allemaal verbeteren. En wie weet er alles van? Dat is de boswachter. Ja, je gelooft het of niet, het is een boswachter... de man die verantwoordelijk is voor het natuurbeheer daar. Ook al zijn er weinig bomen... maar hij weet alles over het leven in het water van het Gevelingenmeer. En hij gaat ons dat vertellen, hoe het nu is... en hoe het straks allemaal beter moet... dankzij die nieuwe opening in de Dam. De Brouwersdam, dat is het doel. En daar gaat hij naartoe, Matthijs van der Wiel, dus later meer. Ik zou nu kunnen zingen... Hallo, alle... Maar dat doe ik natuurlijk nee, niet. Nee, doe maar niet. Nee, hè? Nee. Ik ben even weg geweest. Is dat liedje populair geworden? Nou, een <laughs> aantal keer voorbijgekomen. Ja, we gaan het wel hebben over hoofdluis. Uh, want uh, ja, dat is een groter probleem dan je zou denken. 240.000 kinderen op de basisscholen die krijgen te maken met die beestjes... die natuurlijk nogal wat jeuk veroorzaken. Ingrid Lichthart, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het landelijk steunpunt Hoofdluis. Wat gaan jullie doen vanochtend? Nou, uh, we gaan uh, zorgen dat eigenlijk in heel Nederland... op één dag alle hoofdluis verdwenen is... En dat gaan wij niet doen, want we hebben eigenlijk gevraagd aan ouders om dat alvast te verzorgen. Dus om voorafgaand van vandaag thuis uh, even extra goed te controleren. En als iedereen dat heeft gedaan, dan zullen we vandaag nergens in het hele land een hoofdluisje vinden. Wat denkt u zelf? <lacht> nee, we doen het al negen <lacht> jaar. Tot nu toe is het nog niet gelukt, maar we houden vol. <lacht> ja, ja, dat is de goede spirit natuurlijk. Ja, dat. En dat zijn dus al die luizen, moeders en vaders ook, mag ik hopen, die, uh, nou ja, waar die serie ook naar genoemd is. Dat klopt, onderaan de ladder hè, staan ze, maar still going strong. Ja. Zou het zo simpel kunnen zijn als iedereen dit vanochtend uh, zou doen, dan, dan is het gewoon het probleem uh, van de kaart? Zeker, ja hoor. Als iedereen, uh, iedereen weet wat er moet gebeuren en dat uh, het stuk volhoudt. Uh, en ook de nieuwe, de nieuwe ouders goed geïnformeerd worden en dat we daar strak op sturen. Dan ben ik van overtuigd dat dat kan. We hebben wel een grotere... Uh, ...uitdagingen aangekund. Ja. Maar dat het nog steeds niet lukt... ...dat is ook wel iets om moedeloos van te worden misschien. Ja, kan, maar... ...daar zo zit ik niet echt in elkaar. Nee. Vertel nog eens even, wat is de praktijk? Wat, wat, laat, laat mensen die nog niet weten... ...die dat dan nou nu horen... ...kunnen nog aan de slag, die kinderen hoeven nu nog niet naar school. Dus wat, wat moeten ze doen? Nou, de luis is een inventief beestje, die loopt graag over van het ene hoofd naar het andere. Dus uh, jassen, muts en zo. Daar maken ze zich niet zo druk om. Ze lopen graag over van het ene kind naar het andere. En dat doen ze al duizenden jaren. En wat je moet doen, wat te voorkomen, is regelmatig controleren. In ieder geval één keer per week. Uh, en het, het, uh, als je je kind ziet krab op het hoofd. Uh, en als het dan een besmetting is, uh, goed oplossen. Dus nou. dat is eventueel behandelen, maar in ieder geval heel lang kammen, totdat je echt zeker weet dat het over is. Nou, het is het al een hele tijd geleden dat ik zelf naar school ging. Um, maar ik kan me dat van vroeger helemaal niet herinneren dat dat bij ons ook was. Nou, ik weet, ik, ik weet niet hoe oud je bent, maar ik weet dat in ieder geval de jaren tachtig, toen ik zelf schoolgaand was, toen is er ook veel minder hoofdluis geweest. In die tijd werd er een nieuw middel uitgevonden, een chemisch uh, middel. En dat heeft een tijdje een ontzettende dip in het aantal hoofdluisbesmettingen uh, laten zien. Maar op een gegeven moment is dat deze zich gaan evolueren en is resistent geworden. Hmm. Dus dat middel werkt niet meer. Nee. Nee, goed, en Je hoort dus inderdaad ook, hè, de, de meisjes ook met name hebben natuurlijk lang haar... Euh, maken selfies met elkaar, dus het gaat ook allemaal heel makkelijk. Ja, nou, ik, ik heb zelf dus drie dochters met lang haar en dat wappert. Euh, en ik zeg wel eens, we zullen het afknippen, maar dat is niet echt een optie. Dus uh, inderdaad, dat is een uh, perfecte haard. Ja, nou ja, goed, gewoon goed opletten ook lijkt met die ouders. Zo is het. En aan de slag. Aan de slag, ja, klopt. Um, we bellen u aan het eind van de dag even of het gelukt is om... Uh, een enkele hoofdluis leuk. te vinden. <laughs> Oké, okay. dank u wel. Tot we'll ziens. In het lichthard is dat. Van het landelijk steunpunt Hoofdluis.